Gaddafi en zijn elite-troepen proberen ondertussen de opmars... van de oppositie in het land te stoppen, maar dat lijkt weinig succesvol. Volgens de opstandelingen zijn aanvallen op de steden Zawiya en Raslanouf afgeslagen. In Ierland is een akkoord bereikt over de vorming van een coalitieregering. De twee grootste partijen, Fine Gael en Labour, gaan samen regeren. De leider van Fine Gael, Enda Kenny, wordt zeer waarschijnlijk... de nieuwe premier van Ierland. Beide partijen maken later vandaag hun gezamenlijke plannen bekend. Bij de inspectie van de Zeeuwse garnalenkotter... die dinsdagavond omsloeg voor de Franse kust bij Duinkerken... zijn geen lichamen gevonden. Na het omslaan van de kotter werden drie Zeeuwse vissers vermist. Autoriteiten gaan ervan uit dat de drie zijn verdronken. De visserskotter is nu nog in Frankrijk... en zodra het kan wordt het schip naar Nederland gesleept. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt alle Nederlanders in Jemen aan... het land te verlaten als hun verblijf niet strikt noodzakelijk is... Ook is er een negatief reisadvies gegeven voor Jemen. Aanleiding zijn de politieke onrust in het land en de demonstraties tegen het regime. Bij een brand in een bar in Taiwan zijn negen doden gevallen en elf mensen gewond geraakt. De brand ontstond door een vonkenregen afkomstig van de verlichting. De meeste slachtoffers vielen op de trappen in het complex. Daar werden diverse vertrapte lichamen gevonden. Volgens getuigen was de bar afgeladen vol. Dan het weer in de loop van de ochtend. Zon met enkele wolkenvelden die vanmiddag verdwijnen. De zon schijnt dan uitbundig. Het wordt 6 graden. Dit was het NOS-journaal. Schaal, daar blijven ze nou! Ik hou het niet meer! Nou, zaakjes is visser en een voetballer. Luc heeft spit. Maar is die wasmachine dan echt zo zwaar? Wat verhuizen minder dan je denkt. Erkende verhuizen. Wat kost een erkende verhuizer.nl. Degens significant succes verlengd. Reclameklassiekers in de beurs van Berlage. Nog tot en met zondag 6 maart. Komt dat zien. REL, het AVRO-kunstprogramma met Michiel Romijn en Jim Lamouré... duikt vanavond in de jaren 80. Onbevangen, zonder waardeoordeel en met veel gevoel voor humor. Ik vraag je bijna af, ben ik nou wel kunstenaar of wil ik geld maken? REL, vanavond om tien over elf bij de AVRO op Nederland 2... Dit is Radio 1. BNN. BNN. 47. Goedemorgen, het is 6 maart 2011, dit is 4-7. Met zometeen 3FM DJ Michiel Veenstra over zijn actie tegen de wereld draait door. Pieter Derks is onze columnist en in columnist betwist uh, is hij door naar de volgende ronde. Zijn vierde column hoor je zometeen. Even, het gaat op zoek naar de plekken die verboden toegang zijn. En het moment van experiment is deze week op de redactie van 4-7. En was eigenlijk best wel rustig, want Eliane heeft een dag lang niks gezegd. Heerlijk was het. Het is zondagochtend. En als je mee wilt praten over het nieuws van deze ochtend, laat je van je horen via 0800-1121. Morgen uitslapen. uitslapen. Een kader hebben, denk ik. En wakker uh, worden. Of slapen. Slapen. Ja. Uitslapen. Ja, ook uitslapen. Uh, uitslapen. Uitslapen. En aan de zwarte markt, meestal. Uitslapen. <laughs> Meer niet. Nou, lijkt mij... Uh, Vier minuten over zes, lang genoeg in je bed gelegen hoor. Opstaan allemaal, We je mooie muziek ook. En zometeen ook Bas Helpt, die gaat het licht brengen in Roerlo. Nu Beirut met Nav. Well it's been a long time, long time now. Uh, since I've seen you. Om te zien op buienradar.nl. Een pixelvrije lucht daar. En de zon gaat uitbundig shinen, hoorde ik net Rachid zeggen. Dus dat uh, wordt een mooie dag vandaag. 6 maart 2011 met Beirut op Radio 1 en Nan. Het moment van experiment. Elke dag. Doe je veel dingen waar je niet eens over nadenkt. Zoals douchen, gesprekken voeren, plassen. Allemaal de normaalste zaken van de wereld. Maar stel dat je een dag iets niet meer mag... word je dan helemaal gek of valt het eigenlijk wel mee. Voor het moment van experiment beleefden Anouk, Angelique en Eliane... alle drie een dag zonder iets waar ze veel waarde aan hechten. Radiofeut Anouk is iemand die niet meer zonder haar lenzen kan... En voor dit experiment maakt zij graag een uitzondering. Zij gaat een dag werken zonder haar lenzen in. Snijp je ogen even toe, nog wel een beetje open laten, zodat je maar een heel klein beetje ziet. En dan zie je wat ik ongeveer zie. Alles is wazig. Ik zie van de meeste objecten die een stukje verderop staan, zie ik nog wel contouren. Maar ik zie bijvoorbeeld als iemand naast mij staat te praten, dan kan ik zijn ogen niet meer zien. Heel vervelend. Zo, ik sta bij de koffieautomaat. En het is een hele grote koffieautomaat met heel veel keuzes. Nou, keuzes kan ik wel maken. Ik zie zo niet wat ik ga pakken. Dus ik druk gewoon op een knopje en ik zie wel wat eruit komt. Zo, hij is klaar. Dus eventjes van dichtbij kijken. Oh, volgens mij heb ik koffie gepakt. Dus dat, uh, dat valt allemaal weer mee. Zo, ik ben weer terug bij mijn computer. Tijd om eventjes wat werk te doen voor 4-7. Ik zet aan. 10 centimeter van mijn beeldscherm af en dan kan ik het een beetje goed lezen. Dus ik ben niet volledig gehandicapt, maar het ziet er wel hartstikke debiel uit als ik zo achter de computer zit. Oh fuck, volgens mij is dat een urinoir. Ah kut, ik sta gewoon op de mannenwc. Om even te ontspannen tussen de bedrijven door, ik ga mij altijd tafeltennissen. Het gaat nu al mis, ik ben op zoek naar de bal en ik zie hem niet. Hier is de bal. Oh, daar is de bal, gelukkig. Mijn tegenstander staat tegenover mij en ze slaat op en ik... Hoppa, ik raak hem gewoon. Wow, dat valt nog wel mee. Ik zie, ik zie de bal gewoon. Tijd om even wat te roken. Ik ben op de gok maar even naar buiten gelopen. En volgens mij zie ik in de verte rokende mensen. Ik uh, ga er maar even bij staan en dan zie ik wel bij wie ik kom te staan. Hallo. Hallo, ik ben Bas. Oh, hey Bas. Hey. <laughs> nu zie ik het. Nu zie, nu zie ik het. Ja, lekker dichtbij. Ik ben er nu wel een beetje klaar mee. Ik, uh, ik merk dat ik heel veel dingen kan en niet kan. Ik stoot overal tegenaan. Oh, kut, dat was een kast. Ik ga mijn lens weer in doen. BNN. BNN. BNN. BNN. BNN. 4-7. Radio zelf, 1. Ik moet er zelf niet aan denken om niet te kunnen zien. Maar waar ik echt helemaal niet tegen kan, is geen mening hebben. Ik ben gek op discussies en zeggen wat ik van iets vind en zo. En anders zou het ook lastig zijn om radio te maken natuurlijk. Radio Veut Angelique is net zo, maar gaat toch proberen de dag door te komen... Zonder mening. Een eigen mening, ja. Ik kan niet zonder. Ik wil eigenlijk altijd wel vertellen hoe ik over uh, bepaalde dingen denk. Maar vandaag mag dat niet, want ik heb de hele dag geen mening. En dat is best lastig. Zeker in een uh, gesprek. Wat een gekkie, die Gaddafi. Vind je niet? Ik weet het niet eigenlijk. Is die Gaddafi geen maf, -case? Ik heb niet echt een uh, mening over hem. Weet je wat die Gaddafi is? Ja, die gast van Libië. Ja? Ja. Is een... Ik weet niet wat ik van hem vind. Ja, dag. Hey, Angie. Uh -huh. Moet je chips of zo? Ik weet het niet, man. Of uh, misschien uh, chocola of zure snoepjes. Dat is veel keus. Ik, ik weet niet wat ik wil. Je weet het niet? Nee, wat zeg jij? Uh, ik weet niet. Uh, kies maar. Misschien een uh, lusje cake of... daar, uh... man. Uh... Weet je wat? Ik koop gewoon maar een bounty voor je. Angelique, wil je koffie of thee of wat anders? Ik, uh, ik weet het niet. Wat zeg jij het maar? Een cappuccinootje. Dan doen we dat. Ga ik maar. Hé, hey, ik ben naar de kapper geweest. Wat vind je van mijn haar? Uh, ja, ik, ik weet het niet hoor. Nou ja, dus uh, ook lullig. <lacht> ja, sorry. Ja, zonder mening maak je zeker geen vrienden, maar ik moet straks ook gaan stemmen. Maar op welke partij stem je nou als je geen mening hebt? Even kijken wat het uh, kieskompas zegt. Om het fileprobleem op te lossen, moet er meer geld naar openbaar vervoer. Neutraal. In plaats van meer autowegen moet de provincie meer fietspaden aanleggen. Tch. Nou ja, sterke mening, maar neutraal. Gansen die voor overlast zorgen, mogen worden doodgeschoten. Nou ja, neutraal. Neutraal. Neutraal. Ja, dat boeit het ook allemaal niet meer. Die arbeidsscherm. Toch overal neutraal. Neutraal. om de bevolkingskrimp Neutraal. Ik ben klaar. Eens kijken wat ik als mens zonder mening moet gaan stemmen, Volgens het kieskompas heb ik het meeste overeenkomst met de P van de A. Oké, okay. en dat is zonder mening allemaal. Ja, ik ben wel klaar met dit experiment. Ik uh, vind het echt heel up om geen mening te hebben. En ja, dat was een mening. Maar ik ben er klaar mee, dus uh, later... Zometeen, Eliane, en die heeft een dag niet gesproken. You and me. we used to be... on mm -hmm. Dit jaar toch maar eens een keer van komen. De, de nieuwe plaat van No Doubt, Don't Speak. Want niet kunnen zien en geen mening hebben, dat is lastig. Maar een dag niet praten, dat is helemaal erg. Zeker als je Eliane heet en vaak de hele dag aan het kletsen bent. En toch probeerde zij de hele dag stil te zijn. Hoi, ik ben Eliane en uh, vandaag uh, ga ik een dag op kantoor werken zonder mijn uh, stem te gebruiken. En dat gaat dus na het opnemen van deze take gaat het in. Nou, ik heb een appje op mijn telefoon uh, gedownload met een aantal geluiden. Dus als ik iets leuk vind, doe ik bijvoorbeeld dit. Yes. En als ik bijvoorbeeld naar de wc moet, wordt het dit. En als mensen me echt een beetje zitten treiteren, dan wordt het dit. Maar ja, het is een gratis appje, er zit niet zo heel veel bij. Dus de nee heb ik bijvoorbeeld niet, dus daar moet ik nog even iets op bedenken. Ja, en voor de rest uh, wordt het gewoon uh, ja, opschrijven, robotstem gebruiken misschien. Uh, we gaan het zien. Door omstandigheden ben ik niet in staat om Pieter Derks te bellen. Dus wil je zelf een afspraak maken? <laughs> <laughs> ja, dat is goed. Kunt u het Elian is oh. helemaal sprakeloos vandaag. Loser. <laughs> Dat doe je dan? dit is de, het plan van de dag. Lizer. Ja? Je gaat de hele dag met je microfoon yes. Oh yes. Oké. Okay. Geer echt stombuis gewoon. Loser. Dit bevalt Lizer. me eigenlijk wel, kan het niet gewoon altijd. Je hebt er wel een goede stem voor. Ja, <laughs> Eindelijk Zou je bij de radio moeten doen. Eindelijk benut je, je radio stemmen, Elianne. Loser. Fijn. is er, Elianne. Ja. Moet ik dat uh, gaan vertellen nu? Nee, ja, nee, ja, nee maar... Oh, ik moet bellen. Ja, is het. <laughs> het is het nummer van de manager. Het is het nummer van de manager. En, maar we willen een van de bandleden spreken. Want ze hebben de eerste prijs gewonnen. Nee, oh, Als actiebaar belletje. Oké. Okay. Doe deze het? Nee. Andere telefoon. Yes. Nee. Oké, okay, dus dan is die. 0. 0. 6. Kees die nam de telefoon niet op. Ik vind het echt heel uh, vervelend, uh, Eliane. Alles gaat drie keer zo langzaam. Hopelijk neemt hij de telefoon op. Ja, dat is heel leuk, maar ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik weet nu al wat je gaat zeggen. Hopelijk neemt hij op. Hij neemt niet op. Shit. Ik ga weer weg. En ze kan weer praten, Eliane. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent hier in de studio. Ja. Um, wat, wat vond je nou vervelend, dan niet te kunnen praten? Nou, we zaten bij de lunch en toen ging iedereen roltjes doornemen. Ja, dan, toen was ik echt zo <laughs> <een soort> shit. <laughs> oh, nee, ik, maar je mocht ik niks alle... zeggen. Nee, want ik had allerlei pittige vragen van, ja, Dit wil ik weten, dit wil ik weten. Maar ja, ik mocht niks zeggen. Ja. En wat, dus, was, en wat was het uh, eerst wat je weer hebt gezegd? Uh, ik heb gewoon keihard over het kantoor geschreven. Ja, je bulde er even in. Ja, ja. Bah, ineens. En toen was iedereen helemaal klaar met ja, me. dus ze dat vonden van irritant. Wat een irritant mensen. Ik vond het wel lekker, eigenlijk lekker rustig was het. Um, nou, goed, dank. Ja, tot later weer. En uh, die Pieter Derks, waar we net al even hoorden in de, in de uitzending, die ik dus zelf heb moeten regelen, Elianne, omdat jij dus niks zei. Die zit deze week in Columnist Betwist. Columnist betwist. 4-7 is op zoek naar de beste columnist van Nederland. En voor de vierde keer mag Pieter Derks het gaan proberen. Pieter, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, weer met, uh, met heel veel mailtjes voor en slechts een paar mailtjes tegen. Uh, door naar de volgende ronde. Daar ben je vast wel blij mee, kan ik me zo eens zeggen. Ja, dat is uh, hartstikke leuk. Ja, nou ja. Ik het horen dat het, uh, dat het uh, Ja, je bent recordcolumnist op dit moment. Ah, um, uh, Waar gaat je column deze keer over? Uh, uh, de, nou ja, Het heeft natuurlijk met, uh, met de verkiezingen uh, te maken van de afgelopen week. Ja. Dus... En, uh, nou ja, goed, er zit nog van alles uh, meer in, maar dat, uh, dat hoor je vanzelf. Oké, okay, nou ga je gang, dan ga je weer. Oké. Okay. Volgens premier Rutte is het een leuke partij met leuke mensen waar een hoop vrolijkheid van uitgaat. Het kan aan mij liggen, maar ik moest bij die woorden niet meteen denken aan de SG. Ik kan me daarvan nou voor niet voorstellen dat Urk en Staphorst dit carnavalsweekend vrolijk in Polonaise doorheen gaan. Dat wil de SGP paaien om een meerderheid in de Eerste Kamer veilig te stellen, begrijp ik. We hebben deze week een paar honderd statenleden gekozen en het is allerminst zeker hoe die gaan stemmen voor de Eerste Kamer. De procedure is immers nogal ingewikkeld. Hun stem wordt straks vermenigvuldigd met het aantal inwoners van de provincie... dan weer gedeeld door het aantal zetels in het college... met aftrek van het aantal afgeschoten zwijnen op de Veluwe... waarna het aantal pakjes in het provinciehuis, gedeeld door het aantal meters dat ze een pingpongballetje met een rietje kunnen wegblazen... wordt opgeteld bij het aantal albino's in Mali... en vermenigvuldigd met de warme balletjes van de koningin. Dit alles uiteraard met aftrek van restzetels. Geen wonder dat Rutte het zeker voor het onzekere neemt. Om dan maar meteen de SGP een vrolijke partij te noemen... gaat me wel een beetje ver... Je kan het met ze eens zijn of niet, maar voor- en tegenstanders zijn het er in elk geval over eens... dat het serieuze mensen zijn bij de SGP. Als ze al een keer een feestje geven, dan is het zonder vrouwen. Ik kan me niet voorstellen dat een vrijgezel als Mark Rutte daar echt vrolijk van wordt. En dan willen ze ook nog van alles verbieden. Dat kan onze liberale premier ook nooit echt leuk vinden. Maar hij weet dat je soms hypocriet moet zijn om je doelen te bereiken. Dat mag ook soms. Alleen wat mij betreft niet in dit geval als het om de SGP gaat. De meerderheid halen in een Eerste Kamer... Dat kan volgens mij nooit een goede reden zijn om keihard te liegen. Wanneer er dan wel hypocriet mag zijn als je met Libië belt bijvoorbeeld om drie Nederlandse gevangenen vrij te krijgen. Dan mag hij best een beetje paaien. Alles om te voorkomen dat het niet al nog een dag langer in een Libische cel hoeft te zitten. En dan mag hij zich helemaal uitleven. Nee oh, meneer Kaddafi, u heeft een hele leuke partij met hele leuke mensen. Waar een hoop vrolijkheid van uitgaat en een goede politie ook. Onze helikopter stond met draaiende motor klaar om op te stijgen. En uw mensen wisten alsnog alle inzittenden op te pakken. Als dit allemaal voorbij is, kunnen uw mensen die van ons misschien eens een workshopje geven. Onze politie ligt soms gewoon een crimineel af te luisteren terwijl die wordt doodgeschoten. En dan nog krijgen ze de daden niet te pakken. U bent een groot leider, meneer Gaddafi. Mogen we dan nu onze mensen terug? Dan beloof ik dat we hier een paar Westerse vrijheden gaan inperken. Ik heb al een partij gevonden die me daar een handje bij kan helpen. Een hele leuke partij met leuke mensen waar een hoop vrolijkheid van uitgaat. Kunnen we het zo afsteken hartstikke zijn. Dan ga ik nu weer met die leuke mensen praten. Daag. Het nieuws van de afgelopen week weer in één column gevat door Pieter Derk's cabaretier en columnist bij ons. Pieter, dankjewel. Alsjeblieft, graag En, dan. en als jij nou zo over straat gaat, hè, of je kijkt het nieuws en dat soort dingen, zit je dan altijd met een opschrijfboekje erbij om te kijken van, nou, dit kan wel wat zijn voor een column, of, of is, het is het allemaal later als je achter de computer... Gaat zitten en je sluit nou, de goede jezelf op. Ideeën, die blijven toch wel hangen. Is ja. dus als, je het, als je het na een dag weer vergeten bent, dan was het idee ook niet leuk genoeg om, uh, om uit te werken. Dus ja. uh, dat, dat selecteert zichzelf eigenlijk. Nou, we kijken of. Uh, of uh... Nee, ik probeerde hier een hele slechte brug te maken, die ga ik maar niet doen. Kijken of jij ook wordt geselecteerd. Nee, dat is niks nee. Pieter, um, ik kan op jou gestemd worden. 47 BNN.nl. Ik zag al een soort stemadvies op je website staan. Pieterderks.nl Dat het antwoord ja moest zijn. Nou ja, dat, uh, dat is misschien voor deze week ook wel weer zo. We gaan het afwachten en we spreken jullie misschien volgende week weer. Uh, lijkt maar. hartstikke leuk. Yourself in the living room Your pipe and slippers Set out for you I know you think that it ain't too far But I I hear a call Of a lifetime ring The need to get up for it Oh, you caught out the middle man Get free from the middle man You got no time for the messenger Got no regard for the thing Don't understand. You got no fear of the underdog. That's why you will not survive. Mm. I wanna forget how convention fits, mm. but can I get out from under it? And I got it out of me oh. It can't all be wet in cake It can't all be boiled away I try but I can't let go of it Can't let go of it uh -huh. Cause you don't talk to the water boy And there's so much you could learn But you don't wanna to know You will not back up an inch of That's why you will not survive That I tell you now It may not go over well Oh, it may not be thought of No way that I spell it out But you won't hear from the messenger Don't wanna know about something that you don't understand You got no fear of the underdog That's why you will not survive 4-7 en het is carnaval, hoor. Poh, dat is leuk. Nee, sorry, dat was het enige. Meer enthousiasme kon ik niet opbrengen voor carnaval. Nou. Lieke, ben jij een beetje een carnavalvierster? Um, ja, maar bij mij is het wel altijd zo dat ik pas, zeg maar... Ik, nu moet ik er niet aan denken. Nee. Alleen als je er dan eenmaal bent, dan is het allemaal Want jij komt wel uit Brabant, toch? Ja. ja. Dus dan ben je er wel mee opgegroeid? Wij gingen ook wel heel vaak op wintersport met carnaval. <laughs> ja. Dus ik heb het denk ik op mijn 16 of zo voor het eerst uh, gevierd. Toen okay. Dus ik niet wat me overkwam. Nee. Dat ik... Wow. <laughs> Want jij, jij woont dan uh, onder de rivieren. Ja. Uh, en ik kom van boven de rivieren. En uh, uh, uh, Ik vierde uh, ook wel eens carnaval, namelijk in Oldenstaal. Dat is wel een beetje een soort carnavalshoofdstad van, van Twente is dat mm. eigenlijk. En, maar wij vieren daar, weet ik nog, op zondag had het carnaval. Was dan de optocht met, de, met alle, alle wagens. Ja. Die kwamen dan langs. Vandaag en dan, dus. Ja, vandaag eigenlijk. En dat, was, en dat is nu ook weer vandaag. En dat, was wel, dat vond ik wel heel mooi. En uh, daarna gingen mijn ouders dan ook altijd nog even de kroeg in. Uh, en wij moesten dan mee en zo. En dat Genant, zo ja, hè? dat is dan, dat is dan <laughs> al op het randje. Van, dat, nee, dat moet al eigenlijk niet. En dan ook nog weer zo'n zo boerenkiel aan, een beetje zweten en zo. En, ach, uh, maar daar vond ik helemaal niks. Toen uh, Die Polonaise en zo en die feestliedjes, daar had ik helemaal niks mee. Maar gaan mensen daar ook verkleed als iets of gaan ze allemaal in een boerenkiel? Nou, wel. Dat verschilt een beetje per stad. Ja, eigenlijk. dat verschilt. Maar het, uh, want mijn broer die woont nu in, uh, in Tilburg en die viert heel graag carnaval. Uh, en die is echt gewoon verkleed, verkleed. Dus echt met, die heeft nu, het is nu al Chinees, dus als je in Tilburg een Chinees ziet rondlopen, dan is dat mijn broer. Dat kan er maar één zijn. Dat kan er maar, <laughs> zijn. En, uh, en, maar die is vorig jaar ook weer in een ander pak gegaan en zo, en elke keer, dat is dan een heel ding. En wij, maar dat, mijn ouders en ik, wij deden dat niet echt, wij gingen echt gewoon in een boerenkiel. Ging jij wel, ging jij wel verkleed? Ja, ja, ik oh. ging echt als iets. En ik vond het dan altijd heel leuk, dat, of vind ik nog steeds heel leuk, dat iedereen dan ook helemaal een beetje in die rol komt ja. van het pak dat ze aan hebben. En, ja. En uh, toen stond ik uh, een keer op de trein te wachten. En ik weet niet of je Harry Potter wel eens hebt gekeken. Ja, ja, ja zeker. Ja, die moet toch altijd zo dwars door de muur heen. Ja. <laughs> dus toen stond ik naast een Harry Potter en die zei... Nou, ik moet mijn trein halen. En die <laughs> rende zo <laughs> tegen de muur op. Ja, dat vind ik gewoon heel <laughs> leuk. Dat iedereen dat spelletje helemaal gaat spelen. Maar wat, moet, wat, als, wat was jij dan verkleed? Uh, ik had een paard waar het dan net leek alsof ik daarop zat. En uh, was ik een, had ik een politiepet. Dus ik, zat, ik ging de hele tijd bekeuringen uitdelen aan iedereen... als ze flauwe grappen maakten. Maar jouw benen waren dan de uh, benen van het paard? Toch? Ja, ja, dat, dat hoorde ik bij dat zo vak, grappig. Ja. Leuk. En ga je nu nog carnaval vieren? Ja, vandaag. Huh? Als wat ga je verkleed? Uh, ik ga als een kandelaar uit uh, Bellen en het beest. <laughs> nou, in... Oh, in Eindhoven. In Eindhoven. Ja. En dat heet in carnavalstaal Lampengat. Lampengat. Nou, als je, bellen, als je de kandelaren uit bellen en het beest voorbij ziet komen... <laughs> dan is dat dus onze lieke in Lampengat. Verboden toegang. Nee, ja, ja, je ziet ze wel eens hangen, hè. Die blauwe bordjes met daarop de tekst verboden toegang. En daarachter staat dan artikel 461, wetboek van strafrecht... En wat dat precies betekent, dat weet bijna niemand. Maar schijnbaar schrikt zo'n bordje op zichzelf al genoeg af. Maar niet voor onze BNN University, Evert. De komende weken gaat hij naar interessante plekken... waar je eigenlijk niet mag komen. Deze week reist hij af naar een verlaten psychiatrische inrichting in België. Na een hele middag rijden ben ik nu net aangekomen... In, uh, op een psychiatrische inrichting vlakbij Leuven. Een heel groot complex met heel hoop gebouwen en straatjes... En, en hele hoge bomen ook, zie ik. Die bomen die hebben ook heel wat blad verloren. En dat blad ligt overal nog op de weg. En daardoor geeft het geheel eigenlijk een heel erg verlaten indruk. Want die bladeren zijn nooit weggehaald. Ik ben hier met Joost. Joost weet hier, hier, hier de weg. Die is er al vaker geweest. Ja, ik ben uh, de ghost hunter. Hè? En dat, uh, ga je spooken opzoeken. Nou ja, uh, je gaat dus gewoon kijken op plekken dus die er voor in aanmerking komen. waarvan ik het idee heb dat er paranormale activiteiten zijn. Dan gaan we er even langs. Ja, het is echt, we staan nu gewoon bij een best wel immense kerk... Er staan zelfs voor de ingang staan zelfs ook uh, ja, bepaalde naaldbomen. of zo die, die versperren een beetje de weg. Ja, we, gaan, we gaan naar binnen. We moeten nu bukken. We moeten echt ja, de, de takken schuren over onze rug heen. En we komen echt in een, oh, we komen in een hal. En je ziet echt het pleisterwerk van de muur af. Er hangen wel nog gordijntjes. Nou, dit is echt een plek. Ik doet me een beetje denken aan het de Blair Witch Project. Okay, we gaan nu de deur door waar staat, waarvan Joost zijn niet schrikken. Dit is een lijkentafel. tafel. Wauw. Dit is een grote roestvrijstalen tafel. Ik mag mijn zin niet afmaken, want Joost roept me terug. Wat is er? Ja, even niet daar naartoe. Er ja. staat niemand. In die hoek staat iemand? In staat iemand. Het, hij, hij, het is als een mistnevel, zie ik hem daar staan. Ik zie niemand. Nee, je bent niet paranormaal. Maar, maar goed, dit is dus eigenlijk... Ja, hier werden de lijken gewassen. Ja, dit is een grote roestvrijstalen tafel... Er staat nog een heel klein keuken, keukentje met twee wasbakken in de hoek. Hier liggen nog een paar zeeblokken. Hier werden echt lijken gewassen. Hier liggen gewoon nog die fucking zeeblokken waarmee lijken zijn gewassen. Oké, okay, we gaan nu het pand weer verlaten. We lopen nu naar buiten dat, uh, die lijkenkamer. Er is hier een raam open. En nou, het is verboden toegang. Ik ga natuurlijk... Als jij bij kunt schijnen, ga ik kijken of ik... Uh... Het ruikt echt oud. Oud en muf ruikt het. Ik kan nu naar binnen kijken. Ik zit nu echt met mijn hoofd tegen het raam. Hé, hey, ik heb hier een knopje van het raam. Kan ik het raam openen? Nee. Er zit een muur vast, dit. We gaan ons weer verplaatsen door het oerhout heen. Oh, het is hier glad van de bladeren. Joze had er iets uit zijn binnenzak ineens. Wat ben je aan het doen? Het lijkt een soort kettingje met een balletje eraan. Die, die begint rond te draaien. Wat, wat, wat, wat gebeurde er nou? Nou, ik heb... Nu als je gedachten hebt heb ik altijd nog een pendeltje... en die is afgeschermd helemaal. Wat doet dat pendeltje dan? Als ze mij nog de verkeerde been willen zetten, heb ik dan nog een tweede antwoord. Hier in dit gebouw zitten demonen. Wacht even, wacht even, dan ga ik wat doen. Wacht even. Joost houdt nu zijn uh, ogen dicht. Hij houdt zijn armen gestrekt naar de deur toe. Want er gebeurde wat. Die kan je hier ook niet laten zitten, jullie gekken. Die moeten weg hier. Nou zijn ze weg. Maar ze zitten hier niet meer. Die zijn gelijk de hoek omgevlogen. Nou, je mag drie keer raaien waar ze zitten: in de kapel. Uiteraard. probeer even naar binnen te kijken. Jezus. Holy fuck. Hier zat een heel oud bed. Nee, hier zat gewoon een fucking bed. We zijn nu op het punt om terug te lopen naar de kapel, maar jouw pendeltje zegt. Die, die, die demonen die zijn naar die kapel gevlucht, naar die kamer. Daar staan ze. Waar we net, waar we net in waren? Ja, ja. Ik moest ze er wel vandaan zien te krijgen, want ik wil dat hier niet achterlaten. Nou hoop ik dat ze tekeer gaan. Dat kunnen ze. En dat kun je horen of zien? Dat kun je horen of ja, Ja, zien, horen. Ja, we gaan nu terug naar de kapel. We gaan nu weer naar binnen. Takken over onze ruggen weer. Snel naar binnen nu. Snel terug naar de lijkenkamer. Hier zitten ze. En die demonen met die polderkracht. Die zijn samen gebundeld. Nou, kom maar. Joost liep even tegen de lamp aan. Klopt niet? Oh. dat klopt niet. Wat klopt niet? Wij zijn hier net ook langsgelopen. Dat ding heeft zo niet gehangen. Daar zeg je wat. Ik stond net hier bij de wasbak te kijken naar die zeepjes. Ja. En, ja, toen zei ik nog van, ja, die zeepjes liggen hier gewoon nog. Ja. En nu loopt Joost in één keer, uh, die liep eigenlijk dezelfde richting op. En die die, die... die lamp zijn naar die lamp gezeten. Ja, die loopt vol. Compleet anders. Joost liep vol tegen een lamp aan, inderdaad. Die zo stond hij. En nu staat hij zo. Ik moet nu even weggaan van Joost, want hij gaat wat dingen doen. Joost verjaagt de demonen nu. Ik heb het opgeruimd hier. Hij pakt weer een pendel erbij. Even kijken. Ziet niks meer. Alles weg. Alles rustig. Uh. Lopen we nu weer weg voor de tweede keer. Uh. En lopen we nu met een fijne gevoel weg? Oh ja. Zeker. Het is gewoon... Uh... We kunnen hier wel slapen vannacht, hoor. Als je een lekker band hebt. Oh, ja. <laughs> we zijn nu weer onder de takken door. Zijn we weggelopen. Nou, inmiddels ben ik weer thuis, gewoon in Nederland. En ik moet zeggen, ik ben blij dat we toegang hebben gekregen tot die kapel. Het was uh, best spannend. En de aanwezigheid van Joost maakt het eigenlijk nog veel spannender. Want hij zei dan dat hij dingen zag, maar ja, die zag ik er niet. En daardoor uh, uh, ja, wist hij wel goed de spanning nog iets omhoog te brengen. Maar het was dus een geslaagde missie, want ik heb toegang gekregen op een plek... waar normaal niemand komt. Verboden toegang. Spannend. Waar die volgende week naartoe gaat, het hoor je volgende week in 4-7. Michiel Veenstra is DJ bij 3FM en heeft zich vrijwillig in een slangenkuil geworpen. Hij is namelijk ruzie aan het maken met De Wereld Draait Door. Goedemorgen, Luc. Ja, wat is er toch allemaal aan de hand? Ben je boos op De Wereld Draait Door? Nee, dat valt eigenlijk best wel mee. Oh. Ik uh, uh, uh, vind De Wereld Draait Door een heel sympathiek televisieprogramma waar uh, hele toffe bandjes mogen spelen. En dat is, dat is, dat is heel fijn, want... Uh, zo heel veel aandacht is er niet voor muziek op televisie. Wat ik alleen heel erg teleurstellend vind is dat de wereldwijd door mensen uh, verplicht uh, tot het uh, verminken van hun eigen liedje mm -hmm. dat ze maar één minuut de ruimte krijgen om, om te spelen. En dat vind ik uh, zo jammer, want die liedjes, uh, wat ik zeg, met de bandjes die ze hebben zijn over het algemeen van heel, heel hoge kwaliteit. Die liedjes verdienen het om ingezegd heel gehoord te worden. En die uh, kans wil ik dan de bandjes graag bieden. Ja, want jij hebt dat bedacht um, uh, in je eentje. Tenminste, ja, nou ja, op Twitter is het dan rondgegaan. Doorrammen bij DWDD. Wat is dat? Ja, het is uh, de, eigenlijk heel simpel. Uh, blijf doorrammen tot je liedje uh, af is. Uh, het ontvond eigenlijk een beetje toen ik de uh, Medics uh, zag. Ja. Uh, ik, nee, nee, ik, ik zag het niet zelf, want ik heb uitzending, dus ik hoor dat uh, ik, ik zie het niet zelf uh, tijdens een radioprogramma. Um, en uh, uh, ik las op Twitter, goh, uh, uh, jammer dat het denk ook weer een minuut mag spelen. Iemand gaat zich uh, daarover optwinden. En uh, even later, diezelfde avond, draaide ik de Medics naar een radioprogramma en het liedje duurt met twee minuten nog wat. Mm -hmm. Dus al draaien, dat dacht ik. Hoe, hoe kan het nou zijn dat je zelfs zo'n kort liedje nog moet ophakken? Moet, uh, uh, en, en, en toen er het zo uit van uh, de, de, de, eigenlijk zou een beetje gewoon het leg moeten hebben om gewoon door te snelen. Uh, dit is ons product, dit is ons kunstwerkje. Uh, hoor het en, en uh, vind het mooi, of niet, maar. Je wel de kans om het uh, in je geheel potje te nemen. Nou, en uh, voor de band of artiest die dat eens een keer gaat doen, daar zet jij wat tegenover. Namelijk dat, uh, dat je een uur lang uh, de plaat gaat draaien uh, ja. in jouw programma. En uh, toen zei de wereld rijdt door: ja, maar uh, we willen best wel die bands laten horen hun hele liedje. Alleen dan, uh, dan dalen de kijkcijfers. Daar zit wel wat in ja. natuurlijk. Nou, nou, dat weet ik niet of daar wat in zit. Uh, misschien heeft het ook te maken met het feit waar het bandje zit. Namelijk nou, net als het uur journaal begrijpt. En ja, misschien is dat wel zo, maar wees een vent of niet. Die bandjes worden met de grootst mogelijke superlatieven er neergezet. Dit is tundure sensatie, dit moet je horen, laten we dan horen. We zijn met z'n allen publieke omroep en ik vind dat je, als je die keuze maakt om muziek in je programma te doen, dan moet je het ook gewoon even echt de kans geven en niet bang zijn dat ze we misschien wel mensen wegzetten. Ja. Heb je al contact gehad met de Wereld Door? Hebben ze al gebeld? Uh, nee, nee uh, helemaal niet. Uh, uh, maar dat, dat, dat is misschien wel meer uh, mijn eigen naïviteit in deze. Dat, dat je, om, omdat dit nu uh, uh, overal een beetje in de kant staat en zo, is het ineens een actie. Mm -hmm. maar ja, uh, ik, heb het, ik heb het geroepen uh, van ja, doe het en, en, en, en uh, Ik beloon je op die manier. En ja, dat is dan naïef dat, dat het voor mij ontdekken dat het niet meteen een actie is, dus het, het, het is misschien wel net zo gepast als ik de wereld daardoor uh, is bel en vraag van waarom eigenlijk. Ze hebben natuurlijk wel een reactie gegeven, maar ik, ik lijk nu zo'n zo uh, boze, niet met de wereld bijvoorbeeld praten de bestormer bij een grote kasteelmuur wachtend op de uh, oog op, op het, op het, het het die naar beneden komt. ja, ja. ja, ja, ja, ja. Nou ja, dus dat, dat, dat zou kunnen. Maar denk je dat er een band is die, die dit aandurft? Want ik bedoel, je zit toch tegenover Matthijs van Nieuwkerk... en nog veel enger Felix ja. Rottenberg. Rotterberg. En, als je, ja, en als, je dan moet, als je dan door moet gaan spelen... nou, dan moet je wel lef hebben hoor. Ja, klopt. Ik denk dat dat daar een soort van, van win-verliesbalans in moeten opmaken. Ik denk dat de kans dat je heel snel weer terug mag komen bij de wereld... daardoor lijkt me niet heel erg aanwezig. Nee. Dus dan moet je of inschatten van dit is onze kans... we mogen hier toch nooit meer spelen, fuck it. Of je bent van een dermate... Grote naam: dat je denkt, oh, willen zij ons niet vragen? Nou, dat zullen uh, dat we nog wel eens zien. Uh, want uh, Verder krijg je natuurlijk wel uh, heel veel aandacht, lijkt me, omdat je gewoon in een programma waar 1 uh, uh, tot 1,5 miljoen mensen naar kijken uh, een heel rare stunt pleegt, ja. omdat je dan gelooft in je eigen liedje. Ja, het staat wel in de oh, uh, de volgende dag in ieder geval. Ja, absoluut. Ja. En je krijgt een uur lang die zendt het op, uh, op 3FM ja. en uh, de, de Music Maker en Live Access, de, de muziekblad, hebben al gezegd gezegd, nou, wij besteden dan ook aandacht aan die band die dat doet. Dus je krijgt er heel veel explosie voor terug. En het, het kan heel veel verschillen, uh, ik heb nu reacties gekregen van die zeiden, goh, hadden dat meer eerder geweten. Bijvoorbeeld de Maddox die op die avond stond uh, toen ik de radio riep. Yeah. En uh, de, de jongens van, van Destin en Make Believe die hebben me via het fietsen zo laten weten van nou. Uh als we draven staan, dan uh, hop, dat, uh, dat zullen we meemaken. Maar er zijn ook uh, artiesten die zeggen van, ja, ik, sorry, ik ben er helemaal niet mee. Dus wees blij dat het podium er is. Bertol vervolgens heeft in het fiets. Uh, ja. Laten we het helemaal nu op te zijn. Dat, dat, dat is een goed recht. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat, dat, dat er ook artiesten zullen zijn die denken zoals ik in deze van, joh, heel tof dat ik hier mag staan, maar mag ik dan wel mijn volledige product laten zien? Want, want heb jij enig idee hoe groot, uh, hoe groot de impact is als je als bent, als beginnende artiest, daar gaat staan bij de Wereld Door? Die is, die is groot. Ja. Ik uh, presenteer dagelijks uh, in mijn programma de Megatop 5... en daarin kijken we uh, naar verschuivingen in de Megatop 5. Dat is, dat is de hitlijst van 3FM, die zenden we elke zaterdag uit... en dat is een gemiddelde van de hele week. Uh, maar wij kijken op, op dagbasis wat, wat gewoon de, de dagkoers is. En, en bijna uh, uh, standaard is een, uh, een band die in de wereld daar door de dag erop... maakt zo'n sprong in, in downloads, uh, in downloadcharts... Dat hij uh, ook zijn, zijn uh, gezicht laat zien in de mega tot 50 en dus de mega tot 5. Dus heel vaak is een optreden in de wereld door... staat al bijna garant aan de dag erop om drie femm te horen zijn. Ja. Dus uh, het, het, het, het belang van het podium van de wereld door... Dat, dat staat voor, voor mij wat betreft, ik, ik krijg het dagelijks op mijn bord, staat flink buiten kijf. Maar dat wil niet zeggen, dat zou een beetje ruiken naar een machtsmisbruik misschien, dat je daarom uh, artiesten maar uh, door groepels mag laten springen die jij uh, zelf in de fik stekent. Ja, vrijdag zat ik te kijken en toen dacht ik ook... ja, het is een beetje alsof een aapje een kunstje mag gaan doen, een minuutje. Ja. Zo, zo, dat, dat, zo, zo dat... lijkt het een beetje. Ja, en nou, dat, dat, dat vind ik. Dat vind ik minachtig. Ja. De vergelijkingen is er vaker gemaakt. Maar ja, als als uh, Van Gogh bij uh, een museum was aangekomen. Of nou, goed, die was tijdens zijn leven niet echt populair. Ja. Uh, Rembrandt. Ja. <laughs> met, met, met, de, met de nachtwacht ze en zeggen, nou, leuk, maar we vinden eigenlijk alleen het hondje leuk. Dus de rest zagen we eraf. Ja, Ja. ja. <laughs> dat werkt niet. Daar. Daar werk niet. Werk niet. Nou, we gaan het afwachten, misschien wel het komende half jaar. Het kan ook zo maar een jaar duren, natuurlijk. Hè, dat er een ja, kan. Ja, ja. sterker nog, ik ga ervan uit dat het niet deze week gebeurt. Want nee. de wereld daardoor kan er heel lang niet op reageren. En daar ook uh, heel erg uh, gelijk in hebben, misschien. Maar. Ze zullen denk ik nog een keer extra bij, bij bandjes en, en vertegenwoordigers van Patermaat spijgen. Uh, jongens, uh, geen grap hè. Ja. Want, uh, die zitten met de hand bij nu hoor, denk ik. Ja, daarom. Maar ja. had je die aandacht verslat en hoe we heen bent te zijn die denkt, uh, hou maar dit vinden wij wel leuk en over drie maanden pas aan de beurt te zijn en, uh, en, en bam. We wachten het af, de komende, ja. uh, komende maanden misschien wel. Dankjewel Michiel Veenstra. Uh, Luc, dankjewel. <lacht>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 Put you in my pocket and carry you around. Volledige drie minuten, uiteraard, hier in 47. Milo en you and me. Bij uh, Sea Life Scheveningen zijn ze aan het verbouwen en dus moet Crabzilla gaan verhuizen. Zijn verzorgster heet Marjolein. Marjolein, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, moet hij moet gaan verhuizen, Crabzilla? Ja, ja, helaas wel. Wie is Crabzilla? Uh, Crabzilla is een enorm grote uh, Japanse schap van 3,5 meter. Uh, die in augustus bij ons is gekomen. Ja. En uh, nou ja, we hadden gehoopt dat hij uh, heel lang bij ons kon blijven... maar we zijn aan het verbouwen. en We hebben helaas geen quarantaineruimte voor zo groot... waar Krapsela in kan. Ja. Dus uh, willen we willen hem uh, ja, voor zijn best wel eigenlijk uh, verhuizen. Ik kan me dat nog wel herinneren toen hij bij jullie kwam. Want uh, nou, daar werd wel een reportage over gemaakt op de radio en ook op tv... want dat was nogal wat. Het is een enorm ja. beest, hè? Ja, absoluut. Ja, hij is enorm. Ja. Ja. En toen uh, was je volgens mij ook op de radio en ook op tv en zei je van, ja, het zou mooi zijn als hij kon blijven heel lang. Want het is ja. een leuk beest, toch? Ja, nee, het is een heel leuk dier. Het is een heel leuk dier en we hadden ook echt, hij heeft het ook echt naar zijn zin bij ons. Dus we hadden gehoopt dat hij kon blijven. Maar van sommige werkzaamheden ja, is het ene dier meer last dan het andere dier. Dus daar wil je hem dan graag van afschermen. Ja, en er is gewoon geen quarantaine die groot genoeg is voor, uh, voor Krebsilla. Want hij moet natuurlijk ook rond kunnen lopen. Ja. Je kan hem niet even tijdelijk in een uh, klein bakje stoppen, dat nee, kan niet. Nee, dat is zielig, dat is zielig. Ja. Heb jij hem uh, die, die zeven maanden verzorgd? Uh, ja, inderdaad. Ja, samen maar. met de andere verzorgers, hoor. Ja, en is dat niet gevaarlijk? Want hij ziet er, hij ziet er gevaarlijk uit, hè? Ja, hij ziet er gevaarlijk uit omdat hij een beetje veel mensen vinden dat hij iets weggeeft van een spin. Ja. Maar hij is helemaal niet gevaarlijk. Het is een heel erg leuk dier en heel voorzichtig uh, ook naar de andere dieren toe waarbij die, hij uh, in de tank zit. Dus het is echt een heel leuk dier. Hm. En, en hoe weet je dat hij het naar zin heeft gehad bij jullie? Hoe, hoe weet je dat? Na de interactie met de andere dieren. Uh, en ook, uh, ja, hij loopt lekker rond en hij is lekker op verkenning. En uh, ja, hij vindt het allemaal wel... Uh, ja, allemaal hm. wel oké. Okay. Nou, nu gaat hij verhuizen. Dat is jammer. Waar gaat hij naartoe? Hij gaat naar Parijs. Parijs? Nou, dat is ja. dan toch wel weer leuk voor hem. Hè? De, de, de, de, <lacht> de stad van de liefde. Dat is toch leuk voor ja. zo'n Crabzilla? Ja, dat <lacht> kan ja, wel. Ja, hoe, maar dat lijkt me nogal een onderneming om zo'n beest te gaan vervoeren. Uh, nou ja, hij gaat naar Parijs hetzelfde als hoe wij hem destijds gehaald hebben: in een uh, grote tom van uh, 1,10 doorsnee. Daar gaat hij in, in een uh, koelwagen waar de temperatuur op 10 graden is. En dan uh, doen we er altijd uh, doen we het afdekken met cel, zodat het uh, redelijk donker is, want alle dieren die vervoer je eigenlijk uh, ja, in het donker um, Omdat het uh, vaak het rustigste voor ze is. Hm. En dan wordt hij zo in uh, op die manier naar Parijs gereden. Ja, inderdaad. Ja. inderdaad. Ga je missen? Ja, absoluut. Ja. <laughs> absoluut. <laughs> ja. Heb je, heb je, wat vind je het mooi, Wat was het mooiste, het mooiste moment met Cryptidal? Zo, nou dat is moeilijk. <laughs> uh... Nou, wat ik wel heel mooi vind om te zien is dat hij in het begin was hij geen roggen gewend. Daar zat hij bij in de tank en toen stapte hij er wel eens op. En dat hij nu dus echt heel voorzichtig is met die dieren. Dat vind ik wel heel schattig van hem. Nou, heeft hij dan toch wel van jou dan weer geleerd. Dat is dan ook wel heel mooi meegenomen. Ja. Marjolein, dankjewel en uh, succes dinsdag bij de verhuizing. Dankjewel. Oké, okay, oi. Hoi. Ja, dan gaan we naar Bas, want die helpt altijd mensen. En deze week reed Bas naar de Achterhoek. Maar of hij nog op tijd was voor Bas Helpt? Bas? Als het niet goed met je gaat, Bas die helpt je. Hij staat altijd paraat, Bas die helpt je. Bas? De mensen staan al in de rij. Ja, niemand helpt zo goed als hij. Bas die helpt je. In Ruurlo is het nogal donker, want er is geen straatverlichting meer. En nou ja, je kent Jezus, die kwam het licht brengen in Nazareth. Ik ben Bas, ik kom het licht brengen in Ruurlo. Dat ga ik doen en dat is mijn missie. Ben je me helemaal naar fucking ruwloog gereden? Wat blijkt? Brandt de verlichting gewoon alweer. Al die straatverlichting doet het weer. Uh, ja, mensen waren boos hebben protest daar gemaakt. Maar het werkt allemaal weer. Eén optie is dan om te proberen om gewoon opnieuw de straatverlichting kapot te maken. Ik bedoel, ik kom niet voor niks helpen, maar... Het blijft op zich gewoon branden. Ik kan schoppen wat ik wil. Ja, weet je. Ik heb wel leuke lichtjes bij me, dus misschien kan ik de mensen daar nog wel mee verblijden in Ruurlo. Hallo. Hallo. Ik kom het licht brengen, want de straatverlichting was kapot in Ruurlo, deze straat. Ja, maar, het maar hij doet het weer, weg, hè? hè? Ja. ja, ja, ja. Bent u er blij mee? Nou, het werd tijd. <lacht> want hoe lang was het kapot? Het was al tien dagen kapot. En het stikke donker. En, en is daarom ook het huis te koop gezet? Nee hoor, <laughs> het stond al te koop. <laughs> maar en s'avonds met de hond lopen en dan was het wel erg Nou, Ja, dat is het levensgevaarlijk, want er lopen gooten door die straat en die zag je niet. Dus we gingen met een uh, daar in de straat op. Ik heb hier nog wel wat lichtjes bij me. Kijk, die oh. kan ik vast geven. Mocht je weer met de hond gaan lopen, dan heb je nog wel wat licht bij de hand. Allemaal. Mocht het weer kapot gaan, allemaal. allemaal. Nou, hartstikke leuk. Hallo, goedenavond. Ik kom het licht brengen. Dat is mooi. Dat is fijn, hè? Nou. Maar het schijnt dat het licht alweer uh, doet hier in de straat. Want hij deed het vorige week niet. Nee, dat klopt. Vorige week niet. Maar goed, ik neem aan dat jullie er woning een beetje een baken was van verlichting, of niet? Jullie hebben zoveel verlichting en ramen dat de hele straat zo'n <lacht> beetje verlicht. Nou, dat weet ik niet. Maar we hadden er natuurlijk ook niet zoveel last van. Oké, okay, nou, ik heb hier toch wat lichtjes bij me, want ik dacht dat het nog kapot was. Uh, huh? Nou, kijk, die, die mogen jullie hebben. Nou, dat ja. is, voor het kleuren uh, in het leven en, en wat verlichting en zo. Um, dus ja, veel uh, plezier ermee dan. Dankjewel. Nou, godzijdank. Ik heb eindelijk nog iemand kunnen vinden die echt een probleem had met die straatverlichting. Dat is ook prettig. Uh, jij bent Melvin en uh, jij bezorgd kranten. Wat gebeurde er van de week? Nou ja, het was al nevelig uh, weer, uh, mistig. En ja, de straatverlichting deed je niet vochtig. Nee, en vochtig. Ja, je kon gewoon niks zien. Nou, zie ik ook bril dragen. En het besloeg alles in. Ik kon gewoon niks zien. Ja, nou, ik was hier dus met van die lampjes, kijk, van die breeklampjes. Die kun je door midden breken en dan geven ze licht. Uh, ik geef jou ook gewoon een hele zooi mee. Mocht ooit weer het licht uitvallen, dan uh, hoop ik dat het vanaf nu goed gaat. Ja, dat hoop ik ook, want anders gaat het misschien nog een keer fout. Als je wil dat Bas jou komt helpen, dan, dan moet je even een mailtje sturen. 47 bnn.nl, Dus 47 bnn.nl. Zometeen, dit is de zondag met voor de tweede keer geloof ik, Ed Anker. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen, en het klopt, het is mijn tweede keer. Ja. Hoe ging die eerste? De eerste keer ging goed. Het was wel spannend met die bergbeklimmer. Ja, en, Wilco, uh, Wilco van Ja, We zijn helemaal op de berg geweest en weer eraf. En, uh, <laughs> het was intens. Ja. En ik ga nu uh, met een geboren verhalenvertelster aan het werk. Ja. Ik heb straks uh, Vonne van der Meer uh, als uh, gast. Zij schrijft boeken. Zij heeft net een nieuw boek uit. Uh, de vrouw en de sleutel. En uh, het gaat eigenlijk gaat het een heel uur lang over verhalen vertellen en de magie van een mooie voorgelezen verhaal. Nou, dat lijkt me een uitstekende locatie om dat hier op de Radio te doen op zondagochtend. Veel plezier zo meteen. Dit Dank is de zondag. En wij zijn er volgende week weer met een nieuwe 4-7.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 Kijk snel op boschcvketels.nl Wat hebben Audrey Hepburn, Mohammed Ali en André Hazes met elkaar gemeen? Ze keken alle drie in de lens van fotograaf Vincent Mensel. Ad van Liem schreef een boek over moffenvrienden en verzetshelden... en Simone Kleinsma wil het liefst in de tonen van een lied wonen. U ziet het in kunst of TV vanmiddag. Iets over zes op Nederland 2. NTR brengt cultuur. Persoonlijke begeleiding bij een uitvaart is voor veel mensen heel belangrijk.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 Hoe je dat kan doen, zie je op digid.nl. Dit is Radio 1.